10 uur jobboot met het NOS-journaal. Van en naar Utrecht rijden geen treinen... naar de vondst van een verdacht pakketje in de stationshal. Mensen in treinen mogen daar niet uit... en de grote hal van station Utrecht Centraal is ontruimd. Ooggetuigen melden dat mensen over het spoor renden. Een gebied van 500 meter wordt volgens de standaardprocedure ontruimd, zegt de politie. Er wordt een bomverkenner opgeroepen om het verdachte pakketje te onderzoeken. Volgens de NS moeten reizigers rekening houden met de vertraging van een uur.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 Joran van der Sloot zit in Peru een gevangenisstraf uit van 28 jaar... voor de moord twee jaar geleden op de studenten Stefanie Flores. Er werd ook in verband gebracht met de verdwijning in 2005... van de Amerikaanse Natalie Holloway op Aruba. In de Eredivisie heeft PSV met 2-0 gewonnen van RKC Waalwijk. De doelpunten kwamen van Mertens en Wijnaldum. PSV is daardoor weer koploper geworden... Heerenveen won uit bij NEC met 3-1, mede door twee goals van Djuricic. VVV verloor thuis met 2-0 van Heracles. De wedstrijd Ado Den Haag-Vitesse is nog aan de gang. Het weer bewolkt en droog. Vanavond in het westen weer kans op regen. Vannacht en morgen ook regen. Later op de dag in het westen ook af en toe zon. Dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS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 Radio 1, de lijn. goedenavond. Eerst maar even kijken of er nog iets veranderd is in Den Haag... bij ADO Vitesse, Richard. Ja hoor, Vitesse heeft er weer één bijgeprikt. Op het bord staat 0 voor ADO en 3 voor Vitesse. Geschutter bij Den Haag. Meijers loopt onder de bal door... Boni pikt hem op, buitenkantje voet. Het loopwonder Marco van Ginkel spurt mee, rechterkant strafschopgebied. En in de verre hoek goed geplaatst door de aanvallende middenvelden van Vitesse. Hij heeft er nu 7 in liggen en het is 0-3 hier in Den Haag. En dan tennis. Rafael Nadal heeft indruk gemaakt bij zijn randtree op hardcourt... want hij heeft de finale bereikt van Indian Wells. Hij versloeg in de halffinale Berdic de Tsjech met 6-4, 7-5... Uh, dit uur verder de karakteristieken van het Nederlands voetbal. En natuurlijk wat interviews en ook het buitenlands voetbal. Terug naar Ederopdraven. Toen vloor NEC met 1-3 van Veen. En hij mocht weer invallen bij NEC. Melvin Platje. Zijn warming-up zat er na 76 minuten op. En daarna mocht hij het veld in van trainer Alex Pastoor. Jeroen Guter, in gesprek met de aanvaller. Ja, Melvin, er is natuurlijk uh, gesproken... na de, de, de, de verbale uitspatting van Alex Pastoor vorige week in Almelo. Hoe is dat gegaan eigenlijk allemaal? We hebben het gewoon uitgesproken en uh, het is nu allemaal goed. En, uh, ik, ga gewoon weer, ik ga gewoon hard werken om een uh, basisplaats te veroveren. En, uh, het is allemaal weer uitgepraat en het is allemaal goed. Waar stond je die gek te kijken vorige week? Nee, we hebben allemaal, we hebben allemaal besproken met de trainer samen. En, en dan blijven we gewoon tussen mij en de trainer. Nou, dan krijg je het moment, het seintje dat je moet gaan warmlopen. Het gaat er wel nog even iets over je hoofd, denk ik? Nee, helemaal niet. Ik heb gewoon uh, goede warmte uh, gedaan. en uh, was klaar om in te vallen. Uh, helaas was het niet de uh, drie punten uh, hebben gehad, maar... Uh, op zich vond ik wel dat ik zelf redelijk inviel. Met een paar uh, mooie voorzet en uh, nog een schot net naast. En, uh, hoop dat ik de volgende keer beter gehad. Ja, want je had een kwartiertje en dan probeer je natuurlijk toch gewoon nog iets, uh, iets om te draaien. En je was inderdaad nog dichtbij. Ja, zeker. Ik, probeer, ik wou gewoon nog graag een goed team helpen. En, uh, ja, jammer dat die schot net naast ging. En, uh, ja, ik had een mooie, mooie voorzet bij Ruud Boymans die net overkomt was Jammer. Negen goals heb je toch al gemaakt dit seizoen. Voel je een beetje in de steek gelaten, dat je nu toch als wisselspeler bent. Nee, niet in de steek gelaten. Maar ja, het is natuurlijk niet leuk dat uh, je wissel staat. Maar ja, ik ga gewoon keihard knokken op de training. En uh, met die invalbeeld uh, die ik krijg, uh, gewoon mijn best te doen. En hopen dat ik binnenkort weer in de baas sta. Het wordt wel heel spannend nu hè, als het gaat om het halen van de playoffs. Want jullie hadden een mooi gat geslagen, maar daar is nu bijna niks meer van over. Nee, uh, we staan allemaal dicht bij elkaar. En uh, ja, dan moeten we maar gewoon weer uh, de volgende wedstrijd gewoon keihard knokken om wel die punten te, ha te halen. En uh, gewoon we wel keihard ons best doen. Maar is dat niet het mooiste van voetballen, juist die spanning en die druk... en het moeten laten zien wat je waard bent? Ja, het is natuurlijk lekker als je een grote gat slaat, maar uh, ja, dat is helaas niet gelukt. En, uh, ja, dan moet je gewoon weer naar de volgende wedstrijd kijken en uh, daar wel proberen drie punten te pakken. Nu ben jij een specialist als het gaat om het maken van mooie goals en met name mooie boogballen. Vandaag was het jou niet gegeven, maar wel je tegenstander, Djuricic. Je hebt hem gezien. Hoe schaal je die in? Uh, ik heb hem niet echt uh, gezien, want ik uh, liep nog warm. Dus uh, opeens keek ik om, uh, want ik was heel druk bezig met mijn warm-up... Dus uh, ik heb hem niet echt uh, goed kunnen bekijken. Melvin Platje naar de 3-1-nederlaag van zijn ploeg NEC tegen Herenveen. ADO Den Haag probeert het wel, maar zonder succes tot nu toe reset van de Maden. Ja, ze zetten wel aan. Drie kansen alweer gezien voor de ploeg van Maurice Stijn met Van Duinen die op Rome strandde. Meijers met een kopbal was daar ook dicht bij de 3-1 en Sherry zojuist met een schot op de paal en in de rebound stond daar Van Duinen net niet goed opgesteld. Nu misschien met Jansen het schot van een meter of 20 ruim naast de goal bij Eloy Room 65 minuten inmiddels op de klok 0-3 de tussenstand Twee keer Boni, één keer van Ginkel en ik moet zeggen, Vitesse natuurlijk een uitstekende ploeg. Het draait vooral om Bonny. Maar het zit ze ook wel mee. Ook vanavond weer in deze wedstrijd. Want ADO Den Haag heeft toch behoorlijk wat kansen gekregen. Ook in de eerste helft een tweetal om op voorsprong te komen. Maar het is uh, Vitesse dat dus gewoon uh, met 0-3 hiervoor staat. En dat is uh, denk ik uh, een wedstrijd die weer gespeeld is. En in het voordeel van Vitesse dus zal eindigen. Een vrije trap is er nu op de helft van ADO Den Haag. Voor Vitesse dus met Van Ginkel. Die heeft... Uh, ja, natuurlijk geen haast om die vrije trap te nemen. Laat hem dan over aan Theo Jansen. Die kijkt dus om zich heen waar er wat bewogen wordt. Het is Havenaar die de bal wel wil hebben. Boni natuurlijk ook wel speelt echt een goede wedstrijd vanavond. Ondanks zijn twee doelpunten is het ook leuk om naar te kijken wat Boni in het veld laat zien. Nu van Aanold korte combinatie mislukt. Bal achter de man gespeeld bij Kakuta. Dan weer de overname Ado Den Haag met Omeru. Speelt de bal breed naar Wormgoor. Die gaat dan richting de middenlijn. Bal naar de linkerkant naar Koppers. Weer terug naar Wormgoor. Vitesse wacht af met vier, vijf man op de middenlijn. Boni ook doet niet al te veel. Dan is het Omeru die richting die middenlijn. En speelt de bal naar de rechterkant. Daar staat Sherry, een van de betere mensen bij Ardo Den Haag speelt dan terug naar Leeuwin. Leeuwin vervolgens de combinatie zoeken met Janssen op het middenveld. Sherry rechterkant van het veld moet een voorzet komen. Twee, drie, vier man in het strafschopgebied. Nog altijd aan de rechterkant Janssen. Sherry Janssen op de rand van het strafschopgebied het schot. En dan staat daar weer Rome op de goede plek. Heeft al een aantal keren prima redding gebracht voor Vitesse. Eloy Room. tot nu toe was hij actief in de bekerwedstrijden. Voor Vitesse nog niet in de competitie. Maar door de blessure al vrij vroeg in de eerste helft van Piet Veldhuizen verdedigt hij nu het doel bij Vitesse. 0-3 in Den Haag, voorsprong dus voor Darnem's. Tot 11 uur LOS langs de lijn met Ronald Boot. Well, from now on, I am I it I.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 Eerst af moet je uitlopen naar 2-3-0, met alle, met alle respect. Dan, dan speel je gewoon een makkelijke partij. Dan krijg je het publiek erachter. Maar ja, zolang het 1-0 blijft, uh, wordt het publiek ook nerveus. Dus maar nogmaals, uh, als je uh, terecht de overwinning... en eigenlijk geen kans weggegeven. Ja, je hebt wel gedomineerd, maar niet gesprankeld. Nee, als we gesprankeld hadden, hadden we meer goals gemaakt. Want die, die kansen waren wel aanwezig. De grootste in de eerste helft misschien nog wel voor Matas jouw puntspits...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 Nou, steunen. Je moet spelen altijd steunen. Maar je, je kijkt toch wat hij op het veld presteert. En dat is, was vanavond te weinig. Vind je dat het hele team een antwoord heeft gegeven... op alle kritiek die er is ontstaan in de media en bij het publiek misschien? Nogmaals, ik heb het ook uh, gisteren bij de persconferentie gezegd... Uh, we staan nog steeds, we doen nog steeds mee. We spelen de bekerfinale. We, we hebben heel lang bovenaan gestaan. En nu staan we op de tweede plaats op 1,8. En het lijkt wel of je, op de, of, of je achtste bent. Hoe dan ook, het was geen makkelijke week natuurlijk na die Nederlander in nee, ja, Je kan verliezen, daar gaan ze praten over, je hebt zeven keer verloren. Wat maakt dat nou uit? Het gaat erom hoeveel punten je hebt. Het, het, het tekent dat als, als je zeven keer verliest, dat je toch altijd geprobeerd hebt om tot winst te komen. Omdat er dan heel veel spanning is, want als je... Het gaat om de totale en niet of je nou verliest of gelijk speelt. Nog één ding, wanneer ga jij bekendmaken wat er... Achter de schermen al besloten is op het gebied van management volgend jaar? Daar geef ik, nou sorry hoor, daar geef ik geen antwoord meer op. Daar heb ik genoeg antwoorden al op gegeven. En ze komen er steeds op terug. Dick Advocaat, de trainer van PSV. Dat met 2-0 won van RKC. U hoorde hem in gesprek met Philip Koken. Toch eens kijken we naar Ado Vitesse of er nog wat verandert. Richard. Nou, heel weinig. 0-3 nog altijd voor Vitesse. En ik geloof er niet zo meer in. Wat Ado Den Haag betreft. Het, is een beetje, het vuur is er een beetje uit. Twee goals van Boni. één van Van Ginkel. 73 minuten inmiddels op de klop, kno, klok. Sorry. En je moet toch vaststellen dat Vitesse bezig is aan een razend knap seizoen. Want er zullen weinig mensen geweest zijn. Die uh, hadden gedacht, zeven wedstrijd voor het uh, einde, dat Vitesse echt uh, serieus nog, ook na dit weekend, een uh, titelkandidaat is. Bal wordt hoog gespeeld richting uh, Boni. Gaat onder de bal door. Dan is het Wormgoor die opvangt. Maar uh, dan weer terugspeelt naar zijn uh, keeper, de Zwart. Die kiest dan vervolgens, denk ik, weer voor een uh, lange bal. Boni gaat naar de bal toe. Maar inderdaad, een, uh, een lange haal richting uh, de spitsen. Zojuist gewisseld. Vicento is erin gebracht. Dit ziet radig uit. Balletje naar uh, Van Duinen. Die moet dan toch eindelijk een score. Maar weer is het rook die redt voor Vitesse. En dan is het nog niet afgelopen. Want Thierry krijgt dan ook nog een kans voor Ado Den Haag om te scoren. Maar het lukt de ploeg van Stijn. Maar niet voor eigen publiek vanavond om er een te maken. Dit was toch wel de beste kans voor Ado in de tweede helft. Goed vanuit de as gespeeld. En dan is het Van Duinen die eigenlijk één op één met Room daar staat. En die bal gewoon onder de keeper van Vitesse moet doorprikken. Dat lukt niet. En zo blijft het dus bij 0-3 in het voordeel van de Arnhemmers. Het is Kakuta nu die het balbezit heeft terug naar Van van de, Struik, van de Struik weer naar Rome. 74 minuten op de klok. En wat blijft er dan nog over van dat Haagskwartiertje? Ik denk heel heel erg weinig. Want Vitesse speelt vanavond ook zeer volwassen. Met een goede uitstraling. Geeft niet heel erg veel weg. En uh, ja, is gewoon verdedigend bij Vlager. De betere ten opzichte van ado Den Haag. Nu weer Cascia op de helft van ado Den Haag. Balletje heel goed gestoken op Ibarra. En die moet dan scoren. Maar meters over het doel bij de Zwart. Wat een kans zeg. Weer voor voor Ibarra, zijn derde al in deze wedstrijd. Maar het blijft dus voorlopig bij 0-3. Kansen genoeg in dit duel. De laatste was weer voor Vitesse. 0-3 dus, de voorsprong voor de Arnhems. VVV Herakles eindigde eerder vanavond in 0-2. de goals vielen naar rust. En waren heel mooi. De tweede was van Mike de Wierk. Jeroen Elshoff praat met hem. Zo, wat dacht je? Ik schiet maar. Ja, ik dacht. Uh... Ja, ik, ik weet niet. Ik dacht eerst voorgeven. <laughs> ja, op een gegeven moment dacht ik toch maar, ja, laat maar schieten. En, uh... Ja, hij steute er iets op en er raakte hem op de buitenkant. En, uh, ja, het ging niet de kwarte vol erin. Ja, vanaf de zijkant dachten heel veel mensen... die, die bal gaat in het zijnet of het is een onmogelijke hoek. Zag, zag jij hem gelijk in vliegen? Ja, ik zag in één keer uh, het uh, netje bal en uh, ja, ik zag dat hij dat er niet langs ging. Dus uh, ja, het was wel een uh, verrassing eigenlijk, maar uh, niet, uh, niet minder bleem. Ja, op het moment dat je uithaalt, denk je dan al van uh, die kruising... of denk je gewoon ja, ik zie wel waar hij belandt? Ik wil hem vol schieten, gewoon hard. En, uh, ja, hij steute heel toevallig heel iets op en... Uh, ja, toen raakte ik hem op de buitenkant en uh, ja, toen zat hij erin. Eigenlijk moet je bij dit soort doelpunten er niet bij vertellen... dat hij toevallig opstuit hè, of zo? Ja, nee, maar ik mag wel stuiteren, maar dan moet hij hem er nog wel inschieten en uh, Gelukkig deed ik dat. Ja, wat was nou eigenlijk de mooiste goal van de avond? Die van Everton of die van jou? Nee, ik denk die van Everton. Dat uh, zo eerlijk moet je zijn... En, uh ik dan uh, Effie de volgende week ook weer een paar inschieten. En dat uh, doet hem goed, denk ik. Mike de Wierik, hij maakte dus de tweede voor Herakles. Everton de eerste. Het werd 2-0 in Venlo voor Herakles. PSV won thuis met 2-0 van RKC. En RKC, ja, dat, zelfs geen kans. En is, uh, de ploeg uit Waalwijk is nu al erg ver teruggezakt naar de vijftiende uh, plaats zelfs. Philip Koken in gesprek met de trainer van RKC, Erwin Koeman. Erwin, uit van PSV verliezen is geen schande. Maar ik neem aan dat je hier toch een stuk meer van had voorgesteld. Ja, ik, uh, we hebben geen seconde in de wedstrijd geloofd. In een goed resultaat. En uh, ik heb me verschrikkelijk lopen ergeren. Dat was zichtbaar? Ja, gelukkig. Wat heb je spelers duidelijk gemaakt? Nou ja, wat ik zeg. Uh, we hebben geen seconde in de wedstrijd geloofd. Als je de eerste vijf minuten van uh, de wedstrijd ziet... dan heb je de hele wedstrijd gezien. Ik vond ons uh, beneden alle pijl en... Uh, Zeer teleurstellend. Hoe heb je gepoogd dat tijdens de wedstrijd te veranderen? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk een, bepaal, een bepaalde strijdwijs. En, uh, als je al de eerste vijf minuten ziet, dan uh, zie je dat wij willen combineren. Uh, ja, en, en steeds balvlies leiden. Terwijl we juist uh, snelle spelers voorin in hebben. Ja, die moeten diep gestuurd worden. Om de druk eruit uh, vanuit achteren weg te halen. En, Blijkbaar we hebben we de hele week daarover gehad en blijkbaar zijn we nog niet duidelijk genoeg geweest. Maar dit is gewoon, ja, ik vond het ook super slecht. Het was, was helemaal niks. En de manier waarop de penalty werd weggegeven? Dat hoort ook in de categorie waar ik net zei. Super slecht? Maak er maar wat van. Zie je nog wel een lichtpuntje? Nou, we zijn gelukkig twee weken vrij. Daar ben ik blij om. Is dat echt het enige lichtpuntje? Ja, nee. Kijk. Uh... Ik kan het niet mooier maken dan het is. En uh, vanaf, uh, vanaf dinsdag woensdag gaan we weer, uh, weer denken naar een, uh, naar een volgende wedstrijd. En natuurlijk uh, dan gaan we het alles weer, alle puzzelstukjes weer oppakken. En dan hopen we weer in elkaar te zetten. Alleen ik kan het nu op dit moment niet mooier maken dan het is. En dat wil ik ook niet. Want uh, blijkbaar weten de jongens nog niet in welke positie we staan. Je bent nog steeds pislink hè? Dan denk je dat ik hier ga lachen of zo? Nee, maar ook niet dat het minder wordt of zo? Nou, maar het is, het is ik, ik zie, ik, uh, wat ik zeg, zo zie ik het en zo simpel is het en ik kan het niet mooier maken dan het is en, uh, en morgen is weer een nieuwe dag gelukkig en dan gaan we weer verder. Ronald, of nee, uh, Erwin Koeman, uh, trainer van de RKC, zijn ploeg verloor kansloos 2-0 van PSV. We gaan naar ado, ado Den Haag tegen Vitesse. Hoe lang nog, Richard? Het is inmiddels wat gaan regenen ook in Den Haag. Vitesse de betere ploeg in de tweede helft goed georganiseerd. Ado valt aan en het is Vitesse dat eigenlijk wat afwacht en dan er soms razendsnel uitkomt. Er zijn wel wat kansen geweest, dat heb ik al een paar keer gezegd voor Ado Den Haag. Dit is overigens heel erg slecht wat Sherry doet vanaf de middenlijn. Een, een rolletje eigenlijk niet meer dan dat. Helemaal niet richting een medespeler. Gewoon op Rome af de keeper van Vitesse. En dus geen gevaar voor Vitesse dat de bal ook bij Vlagen heel goed rondspeelt. In de slotfase dus alweer aanbeland 3-0 op het bord. Twee keer Boni. Inmiddels 26 doelpunten gemaakt dit seizoen voor Vitesse. En één keer van Ginkel. Dat was de beslissende goal. Kort na rust op aangeven eigenlijk ook weer van Boni. Die dus vanavond opnieuw super belangrijk is. Bal vast is. Zeer en zeer sterk. En ook goed mee verdedigd vanavond. Dat heb ik in de voorgaande wedstrijden toch wat anders gezien. Maar vanavond is hij echt heel erg belangrijk voor dit Vitesse. Het is nu een vrije trap op de held van Aardo Den Haag. Bal gaat naar de rechterkant naar Kakuta. Eigenlijk zijn de vleugelspelers van Vitesse een beetje onzichtbaar. Dat is wel vaker zo dit seizoen. Kakuta en Ibarra. Als daar nog meer gevaar van zou komen vanaf de flanken... Dan... Dan zou Vitesse misschien nog beter in balans zijn terwijl er nu een gele kaart wordt gegeven. Dat is voor de vleugelverdediger Koppers die daar geel krijgt inderdaad door een nano-overtreding op Ibarra. Vrije trap voor Vitesse aan de rechterkant van het veld. De klok, klok kruipt richting de 80 minuten. En uh, Vitesse houdt natuurlijk ook bij dit soort gelegenheden nu vrij veel mensen achterin. Want uh, weer een uh, clean sheet. Weer 0 tegen doelpunten. Dat is toch knap. Het zou de twaalfde keer zijn dit seizoen. Dit is een prima aanval van Vitesse aan de linkerkant. Met de voorzet nu van Van Aanold. Die is goed tussen uh, verdediging en keeper in. Maar de bal wordt toch nog weggehaald door Omeru. De bal gaat over de zijlijn. 80 minuten op de klok. Vitesse leidt comfortabel. 0-3. Emotions met Best of My Love. We gaan even naar Richard van der Made. 0-4 is het geworden in de 85ste minuut van deze wedstrijd in Den Haag. Het is Mike Havenaar die ook scoort voor Vitesse. Het kan niet op en het volle uitvak met Vitesse-fans is natuurlijk... Dol en dol, gelukkig. Want wie had dit gedacht vanavond? Een hele lastige uitwedstrijd op papier. Maar Vitesse voetbalt uitstekend. En staat nu zelfs dus met 0-4 voor. Twee keer Boni, één keer van Ginkel. En in de slotfase ook nog eens Mike Havenaar. Geschut achterin bij Vlagen bij Ado Den Haag. Eigenlijk ook nu weer. Sherry is geen partij trouwens in dat duel voor Havenaar. Een aantal minuten geleden was er ook een grote kans voor Vitesse. Overigens zie ik nu in herhaling dat er wel uitstekend voetbalt. ...voorbereidend werk aan vooraf gaat door een prima actie van Renato Ibarra. Maar ik zal nog even vertellen, een paar minuten geleden was er weer een uitstekende kans voor Vitesse... ...waarbij Wormgoor er enorm slecht uitzag. Boni, zeer sterk natuurlijk in het duel, ging alleen af op de zwart, omspeelde de keeper zelfs. Maar zelfs Boni kan kansen missen, want voor een leeg doel miste hij. En zo blijft het dus voorlopig bij 0-4 door de goal van Boni. Vijf minuten nog te spelen en van Aard is inmiddels naar de kant gegaan. Hij maakte zojuist dus uh, die vierde goal. En Reis is erbij gekomen voor de laatste minuten van deze wedstrijd. Aro Den haag -Vitesse. NEC Herenveen werd uh, 1-3. En Herenveen werd eigenlijk pas wakker toen NEC had gescoord. Daarover Jeroen Gutte In gesprek met de trainer van NEC, Alex Pastoor. 1-0 voor. En dan lijkt het allemaal goed te komen. Maar je staat hier met een 3 1, -1 laag. Hoe kan dat? Ehm... Um... Ja, inderdaad. Als je met 1-0 uh, met voorkomt in een wedstrijd waarbij uh, ja, veel aanvallende intenties uh, hè, die laat je zien. Um, de wedstrijd wilde uh, voor mijn gevoel ook niet heel erg op gang komen. Ja, we hadden aanvallende intenties. Die had Herenveen uh, al minst. Um, en als je dan 1-0 voorkomt, dan, uh, dan denk je toch in een positie te zitten waarmee je een hele grote kans maakt op, op een overwinning. Nou, kort na de 1-0 uh, moet Koolwijk af met, uh, met een blessure. En, uh, en enerzijds kan je zeggen ja, dat, dat scheelt een stukje organisatie. Hè, want dat is ook zo. Aan de andere kant vind ik het uh, net even te kort door de bocht om, uh, om het allemaal daarop weg te schuiven. Maar het is wel zo dat, uh, dat in de fase erna uh, de individuele klasse, met name bij juryseats, uh, wel hard uh, naar boven kwam drijven. Het lijkt wel alsof jullie seizoen bestaat uit series. Series van uh, nederlagen, nu drie op rij, maar af en toe ook gewoon uh, drie, vier keer winnen. Hoe zit dat? Ja, stabiliteit is uh, waar het gaat om resultaten, is natuurlijk uh, wat dat betreft ver te zoeken. Uh, het is wel zo dat, uh, ik wil wel bepaalde dingen graag uit elkaar houden. Als je ziet, uh, zowel vandaag als vorige week... Ja, zijn we toch heel vaak op de goede weg. De bovenliggende partijen, kansen zelfs, op cruciale momenten. Maar als het resultaat uitblijft, dan blijf je natuurlijk met een vervelend gevoel zitten. Alleen als je analyseert, en we voetballen zeker in de beginfase van de wedstrijd... Er zijn zoveel kansen bij elkaar, dan is dit wel de weg waarop we door moeten. Toch wordt het nu wel heel spannend als het gaat om het bereiken van de play-offs. Ja, eerlijk is eerlijk. Dat wat een gat was, is een gaatje geworden en uh, dat wordt in de slotfase hartstikke spannend. Uh, ja, dat is ook iets wat je van tevoren wist. Ik bedoel, uh, ik heb uh, geen moment gedacht dat we in de luie stoel op een uh, zeven of achtste plek zouden eindigen. Uh, sterker nog, ik wist dat we daar twee keer uh, zoveel uh, voor moesten doen om uh, om dat uh, voor elkaar te krijgen en dat uh, blijkt me. Giet de buis met te weet niet de niet Buitenlands langs de lijn. In Engeland komt Manchester United steeds dichter bij de titel zelf on United met 1-0 van Redding. Terwijl stadgroot City met 3 en onderuit ging tegen Everton. Het gat tussen United en City is 15 punten met nog negen duels te gaan. Bij Manchester United was er naast de basisplaats voor Robin van Persie ook eentje voor Alexander Butner. In de strijd om Europees voetbal pakte Arsenal drie belangrijke punten. De uitwedstrijd tegen Swansea City werd met 2-0 gewonnen. Concurrent om een Europees ticket is Liverpool. Met Suarez in de basis werd met 3-1 verloren van Southampton. Arsenal staat vijfde met vijf punten voorsprong op Liverpool en twee op Everton. Aston Villa pakte belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Hekken sluiten de Queen's Park Rangers werd met 3-2 verslagen. Villa staat nu zes punten boven een degradatieplaats. In de wedstrijd tussen Stoke City en West Bromwich Albion werd niet gescoord. Dan Duitsland, daar heeft koploper Bayern München de lastige uitwedstrijd tegen Bayern Leverkusen met 2-1 gewonnen. Het winnende doelpunt, twee minuten voor tijd, was een eigen goal van Philip Walscheid. De overwinning voor München betekent dat Bayern volgend jaar ook in de Champions League speelt. Ondanks de nederlaag blijft Leverkusen op de derde plaats staan. Vier punten achter op Borussia Dortmund. De regerend landskampioen won met 5-1 van Freiburg. In de slotfase van de eerste helft werkte Dortmund een 1-0 achterstand weg... door in vijf minuten drie keer te scoren. Schalke 04 zakt naar de vijfde plaats. Nog zonder de geblesseerde uh, Huntelaar werd er met 3-0 verloren van Nuremberg. En ook HSV verloor. In Hamburg was Augsburg met 1-0 te sterk. Weerder Bremer speelde met 2-2 gelijk tegen Greuter bij de doelpunt aan de kant van Weerder werd gemaakt door, uit een strafschop door Aaron Hunt. En uh, Hoffenheim tegen Mainz, geen goals, 0-0 dus. Spanje, daar leek Real Madrid een zwaar avond tegemoet te gaan. Bij rust stond Mallorca nog met 2-1 voor, maar in de tweede helft zette Real orde op zaken. Het werd 5-2. Met de wedstrijd meer gespeeld heeft Real een achterstand van 10 punten op Barcelona. Verder won daar Real Sociedad met 4-1 van Real Valladolid. En Kethaffa versloeg Bilbao met 1-0. Dan de Serie A, daar staat koploper Juventus vlak voor tijd met 2-0 voor tegen Bologna. Catania tegen Udinese is al afgelopen, eindigde in 3-1. In België waren de zes teams die in playoff 1 om het kampioenschap gaan spelen al bekend. In de laatste ronde in de reguliere competitie speelde koploper Anderlecht met 1-1 gelijk tegen AA Gent. De nummer twee, Zult 2, Zulte Waregem won met 3-2 van KV Mechelen. en staat 4 punten achter op Anderlecht. We gaan naar Richard van der Maden. Slotfase wedstrijd. Ado Den Haag, Vitesse 0-4 staat er op het bord voor de Arnhemmers. Vrije trap voor Ado Den Haag. Bal richting het strafschopgebied bij keeper Room. En die doet het echt goed als vervanger van Piet Veldhuizen. Eigenlijk foutloos. En redt ook nu weer op die vrije trap dus van Ado Den Haag. Yasuda zojuist ingevallen voor Kasia nu namens Vitesse. Maar Wiedemeijer, ja, en dat lijkt me eigenlijk ook wel zo verstandig. Geen extra tijd er meer bij in deze wedstrijd. Vitesse wint ook vanavond weer. Ongelooflijk. De vijfde overwinning op rij. Met 0-4 nog wel van Ado Den Haag. Dat voor het eerst verliest sinds 2 februari. Toen werd het 7-0 in Eindhoven. Nu verliest het met 4-0 op eigen veld van Vitesse. Met als conclusie dat Vitesse dus in de titelrace blijft. En dat Ado Den Haag even pas op de plaats moet maken. Felicitaties zijn er natuurlijk voor Fred Rutte. Weer een overwinning voor hem. Vitesse maakt er vier vanavond. Twee keer Boni, één keer Van Ginkel en één keer havenaars. Still All Michael Kimenuka. Outlet along. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met PSV-RKC. Dat werd 2-0 na een 1-0 ruststand door Mertens uit een strafschop. De tweede werd gemaakt door Wijnaldum. PSV had weinig moeite om de koppositie voor even over te nemen van Ajax. Maar de overwinning op RKC was wel een zegen zonder Franje. Vond ook dik advocaat de trainer...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 Blijkbaar hebben we hebben de hele week daarover gehad en blijkbaar zijn we nog niet duidelijk genoeg geweest. Maar dit is gewoon, ja, ik vond het ook super slecht. Was was helemaal niks. ADO Haag tegen Vitesse werd 0-4 na 0-2 ruststand. Boni maakte de eerste twee, eh, van Ginkel de derde en Havenaar de vierde. NEC Heerenveen eigenlijk in 1-3. Alle goals vielen naar rust. Het was 1-0 door Boymans, 1-1 door Finn Bokasson, 1-2 en 1-3 door Juricic. Stapje voor stapje de Veen richting subtop en richting play-offs. Tegen NEC werd de vierde overwinning op een rij geboekt. Na een periode van kritiek is Marco van Basten nu de succestrainer van de Vriezen. Een echte verklaring heeft hij niet voor het succes. Het is moeilijk aan te geven, moet ik zeggen. Uh, het feit dat je dan zo'n wedstrijd Twente misschien wel wint... en dat daar een soort uh, vertrouwen ontstaat. En, nou, we proberen zoveel mogelijk dezelfde dingen te doen als ervoor eigenlijk. Alleen nu pakt het steeds goed uit.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 VVV tegen Heracles werd 0-2 bij de goalsfielder naar rust en waren van Everton en Tewierik. Een belangrijke overwinning voor Heracles, want in het spoor van Heerdeveen nadert ook de ploeg van Peter Bos de plek die Europees voetbal mogelijk maakt. De coach was tevreden met de punten, maar ook met de teamprestatie. Ik vind dat een aantal jongens een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Als ik naar, uh, naar Joey Belteman kijk, jong ventje die vorige week voor het eerst in de basis speelde als linksback, nu links op het middenveld, Dwarte moest vervangen. Ja, die, die jongen heeft het gewoon, vind ik, werkelijk fantastisch gedaan. en uh, Dat is niet zomaar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 Gisteren al won Pek Zwolle met 3-2 van Rode JC. Aan kop gaat PSV, 56 uit 27. Ajax heeft er 54 uit 26. Speelt morgen nog uit tegen AZ. Vitesse heeft er 54 uit 27, is derde. Feyenoord 53 uit 26. Feyenoord speelt ook morgen nog. En FC Utrecht is vijfde met 45 uit 26. Morgenmiddag is er Feyenoord tegen FC Utrecht. 14e is AZ, 26 uit 26. 15 Vijftiende RKC, 26 uit 27. Dan Rode. 25 uit 27, VVV 22 uit 27 en Willem II sluit de rij met 17 uit 26. Morgen om half 1, Nakbreda Breda tegen Willem II, om half 3 AZ Ajax, Feyenoord FC Utrecht en om half 5 FC Groningen tegen FC Twente. Daarmee sluiten we het voetbal af. We gaan verder met Hongbal. Het Nederlands team speelt in de nacht van maandag op dinsdag... de halve finale op de World Baseball Classic. De tegenstander werd vanavond bekend. De Dominicaanse Republiek en Puerto Rico streden om de eerste plaats... in de andere pool. En De Dominicaanse Republiek won met 2-0 en speelt dus tegen Nederland. Uh, aan de telefoon Robert Eenhoorn, de assistent-bondscoach. Uh, maakten het jullie nog uit tegen wie je zou komen, Robert? Nee, ik denk dat deze fase van het toernooi ja, iedereen heel goed zou je kunnen zeggen. Het Dominicaanse republiek heeft natuurlijk nog niet één keer gewonnen. Maar de wedstrijd vandaag was zo lang dicht bij elkaar, 1-0, dat ik denk niet dat het veel uitmaakt tegen wie we spelen. Hebben jullie al veel kunnen scouten? Ja, het voordeel was natuurlijk ook dat, dat Hensley in de Giants organisatie alle meezienlijk spelers in zijn computer heeft zitten. Uh, we hebben ook een uh, scout overal naartoe gestuurd. Dus we zullen genoeg informatie hebben uh, op het moment dat we tegen hun uh, zullen moeten spelen. Wat weet je van de Dominicaanse Republiek nu? Ah, okay. Ja, ik moet zeggen, ik er is heel erg naar gekeken. Dat gaan we de komende dagen doen. Maar uh, het zijn allemaal uh, Measley-spelers. Er zitten All-Star-spelers tussen. Dus uh, dat ze kunnen spelen, dat is duidelijk. Maar goed, dat vonden ze in 2009 ook. Hebben we hebben er twee keer van gewonnen. Dus ik denk dat we wel goed moeten spelen om, uh, om, uh, om te kunnen winnen. Er spelen de grote namen in het team van de Dominicaanse Republiek? Ja, ik, ik, ik heb uh, Reyes uh, heb ik gezien. Uh, vooral uh, de bullpen, uh, daar zitten grote namen in. Uh, uh, het, het zijn allemaal bekende spelers in de Major League. Maar, maar normaal, ik, uh, ik heb me er nog niet zo heel erg op gefocust gaan Want de komende twee dagen doen we nu we weten dat we hier moeten spelen. Ja. Uh, waar zijn jullie nu? Wij, wij staan nu op 12. We gaan nu uh, over vijf uh, minuten gaan we slaan. Dus uh, ik, uh, ik ga zo naar de slagkooi toe om, uh, om te kijken hoe de vette prikkels gaat lopen. Ja, en op het veld, dat is het veld waar jullie maandag nacht spelen? Ja, we zitten in het stadion van uh, de San Francisco Giants. AT&T Park. Er zit Park. fantastisch bij, de zon schijnt, dus uh, het is allemaal goed. Ja, ja, en de sfeer in het team? Ja, die is fantastisch, maar die is al fantastisch vanaf het uh, moment dat we de voorbereiding hebben gedaan. Ik bedoel, er is een groep uh, in Curaçao bezig geweest, uh, iedere dag er is een groep in Nederland bezig geweest. Dat bij elkaar gekomen naar Arizona. Uh, nou ja, goed, uiteindelijk natuurlijk naar Taiwan, Japan, terug naar Arizona en nu in San Francisco. Maar het is, het is een uh, echte genot om uh, met deze jongens uh, te werken. Heeft het reizen het zwaar gemaakt de afgelopen weken? Nou, ik denk dat wij wel het zwaarste schema hebben gehad uh, van iedereen. Ik bedoel, uh, we hebben natuurlijk al een keertje 15 uur moeten overwinnen van Arizona naar Taiwan toe. Uh -huh. uh, inmiddels weer terug, uh, dus ook weer uh, andersom, uh, de 15 uur of 16 uur, ik weet het eigenlijk niet precies. Maar goed, uh, niemand klaagt erover, het is iets waar je mee uh, te maken hebt. En uh, daar hebben we geen zin om erover te klagen, want uh, het is nou eenmaal zo. En uh, ik heb ook niemand erover gehoord. De, uh... Uh, nou ja, om de resultaten te zien heeft het ook niet echt veel effect gehad. Nee. De Amerikaanse ploeg is gisteren uitgeschakeld door Puerto Rico. Uh, ho hoe komt dat aan in Amerika? Uh, nou ja, goed, ik moet zeggen, wij zijn vannacht om vier uur aangekomen. Dus uh, ik, uh, ik heb niet zo gek veel uh, nieuws of tv of wat dan ook gezien. Maar ik kan me voorstellen dat er grote teleurstelling is uh, uh, voor, voor Amerika... Uh, we hebben natuurlijk best wel het hele toernooi al een paar keer met de rug tegen de muur gestaan. Maar nou, dat is twee keer geloof ik goed gegaan. En uh, de derde keer uh, gaat het mis. Ja. Jullie zijn nu in San Francisco. Kan je iets merken van, van uh, oranje aanhang, oranje koorts? Nee, dit is gewoon een training en uh, volgens mij uh, uh, mocht er niemand in het stadion buiten wat pers uh, vandaag. Dus dat hebben we nu nog niet kunnen zien. Maar wat we begrepen hebben is dat er aardig wat mensen deze kant op komen. Ja, jullie hebben twee spelers En daarnaast is het ook nog eens een keer, dat wist ik niet, maar er schijnen 60.000 uh, Nederlanders uh, in de Bay Area te wonen. Zo. So. Dus we gaan ook dadelijk naar de ambassadeur toe en uh, die, heeft, uh, die kent die hele community en er is zo weer uh, e-mailverkeer geweest. Dus uh, ik denk dat we best wel aardig wat uh, Nederlanders... Uh, hier zullen hebben uh, maandagavond. Ja. Jullie hebben de afgelopen dagen twee spelers moeten vervangen door blessures. Uh, kun je daar iets over vertellen? Ja, Jonathan Isenia, die heeft een, een strain in zijn uh, elleboog. Nou, daar hebben we Ken Lianzen voor gekregen. Vrede jaar de closer van, uh, van uh, de Los Angeles Dodgers. En uh, Randall De Caster heeft een uh, blessure onder zijn voet opgelopen met hondklopen. En daar hebben we Jurix Provar uh, Profar uh, voor uh, kunnen vervangen van de Texas Rangers. En wat tevens het uh, nummer één prospect van de wereld is. Dus... Uh, ja, vervelend voor, voor de jongens. En, uh, dat ze, dat ze, we hebben ze moeten vervangen, maar we hebben gelukkig wel daar hele goede vervangers voor kunnen aantrekken. En die Provar en Jansen mochten nu wel weg van hun club? Ja, het ja, ja. was in het begin inderdaad uh, moeilijk. Hè? Wel, ze wilden allebei best wel spelen, maar het uh, was toch wat lastig met wat druk uh, hier en daar. Maar op het moment dat we uh, Tokio door waren, uh, zijn de clubs uh, gelijk enthousiast geweest. En hebben ons uh, laten weten dat als we ze wilden hebben, dat, uh, dat ze vrij zouden geven. Ja, ja. Weet je al wie er tegen de Dominicaanse Republiek uh, begint te gooien? Ja, dat denk ik bijna wel, maar dat, uh, dat gaan we nog niet zeggen. Ik, ik vind sowieso dat, uh, dat Hensley dat uh, naar buiten moet brengen. Ik niet met, ik. met Hensley bedoel je Hensley Meulens, uh, de, de, de ja, bondscoach? Ja, Hensley Meulens, ja. ja. ja. Je, je wil het nog niet zeggen? Oké. Okay. Uh, jullie hebben twee oefenduels gewonnen. Uh, gaan jullie nog oefenwedstrijden spelen of alleen nog trainen? Nee, wij hebben nu een training. En uh, morgenochtend trainen we nog een keer uh, in dit stadion. En dan uh, dat is het. En dan maandag uh, spelen heeft natuurlijk ook te maken met dat we dan alle werpers beschik, uh, beschikbaar hebben. Als we nog oefenwedstrijden zouden, zouden spelen, zo'n dag of uh, twee dagen voor uh, de eerste wedstrijd, dan uh, zouden we werpers verliezen. En we willen natuurlijk met twee wedstrijden achter elkaar graag iedereen uh, beschikbaar hebben. En alle werpers en spelers zijn fit? Alle werpers uh, en spelersballen team, die heeft natuurlijk ook een, een beenblessure. Dus dat, dat is ook een beetje DDD. Die heeft gisteren wel geslagen als dieets. Uh, maar nog niet in het buitenveld gespeeld. Maar goed, we hebben nog twee dagen. Dus hopelijk is die ook op tijd vind. Oké, okay, heel veel succes dan tegen de Dominicaanse Republiek van de week, Robert. Ja, dankjewel. En bedankt. Oké. Okay. En ik ga even verder in de computer kijken. Want ik uh, moet naar ADO Den Haagverige Vitesse. En we gaan praten met Marco Vergenko van Vitesse. Dat is een mooi antwoord voor de bondscoach. Hè? Niet geselecteerd deze week voor Oranje, wel voor Jong Oranje. En een goal en een, uh, en een assist. Wat wil je nog meer? Ja, op zich uh, is dat natuurlijk lekker voor, uh, voor mezelf. Ja, voor het team is het natuurlijk ook lekker. Uh, drie puntjes en uh, ja, dat is het belangrijkste. Hoe goed waren jullie vanavond? Ja, ik denk bij Vlaag speelden, ja, speelden we heel goed voetbal, maar af en toe waren we ook uh, af en toe slordig. Maar ik denk, uh, ja, een paar keer in de counter uh, ja, kom je heel gevaarlijk eruit en ja, dan uh, zijn we bijna niet te houden. Je nee. komen op uh, 1-0-2-0, Boni. Uh, ADO wel wat mogelijkheden, maar jullie zijn genadelozer, hè? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, dat ADO wel een paar, uh, paar kleine kansen heeft gehad. Maar ik denk, uh, ja, de kansen die wij kregen, die, uh, die maakten we ook en uh, ja, dat maakt het verschil. Die goal, dan kan je zien dat je met die uh, grote passen van je ook uh, veel snelheid hebt. Hè? Ja, ik, uh, ik ging diep en uh, ja, ik wist dat ik, die, uh, dat ik die bal zou krijgen. En ja, als ik dan uh, op snelheid ben, dan is het voor de verdediger natuurlijk moeilijk om, uh, ja, om te keren. En uh, ja, om dan uh, op snelheid mij bij te houden. En ja, uiteindelijk uh, ja, had ik hem uh, afgeschud en kon ik hem gewoon uh, goed afronden. Ja. Hoeveel uh, procent kans hebben jullie op de landstitel? Hoeveel procent? Nou, ik denk uh, dat we nog steeds meedoen. En, uh, meedoen is echt te bescheiden hoor. Dat gaan we niet meer accepteren in deze fase meedoen. Nee, we doen gewoon mee. We... Nee, nee, jullie doen niet mee. Jullie uh, hebben gewoon een hele goede kans om kampioen te worden dit jaar. Nou, ook goed. Nee, we hebben nog zeven wedstrijden. Ja, en, uh, ik denk qua, uh, qua programma hebben we een, uh, ja, een lekker programma. We hebben nog uh, ja, Feyenoord uit is natuurlijk een, uh, een grote wedstrijd. Maar dat zegt, uh, ja, dat zegt dit jaar niet zo heel veel. We hebben ook van de, van de kleintjes verloren. En uh, ja, daardoor moeten we het, uh, daar moeten we het ook uh, in laten zien. En uh, ja, dat zie je vandaag uh, terugkomen. Hoe leeft dat in de spelersgroep? Hoe praten jullie erover onderin? Ja, het begint natuurlijk wel uh, steeds met de kriebelen. En ja, als je dan uh, ja, zoals vandaag met 4-0 wint bij ADO, dan uh, ja, geeft dat een lekker gevoel. En ja, nu sta je uh, ja, op drie punten achter. En uh, ja, het, gaat, uh, het gaat ook steeds beter met het team. Uh, ja, we raken steeds beter ingespeeld. En, ja, uiteindelijk uh, zien we wel bij het schip staan. Maar uh, ja, het gaat heel goed. Want waarom zouden jullie geen kampioen worden met het elftal? Ja, dat weet ik ook niet. Ik, uh, ik heb er alle vertrouwen in. Dus. Marco Ginkel van Vitesse. Zijn ploeg won met 4-0 uit bij ADO Den Haag. We worden hem in gesprek met Arno Vermeulen.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 Duncan met live love and laughter. Max van Ezel doet straks het oog. En Twan en Tom zitten morgen voor de volgende langste lijn. Dan vertel ik nog even dat Bologna Juventus is geëindigd in 0-2. Juventus gaat een kop in Italië met 65 uit 29. Uh, dat zijn de 12 midden Napoli. Maar Napoli speelt morgen nog tegen Atalanta. En daar hoort u alles van dus morgen van Twan en Tom bij de volgende langslijn. Tot dan.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 Wie is hier nou de baas? Wouter de Jong. Je mag in dit land geen succes hebben. Grote namen vanaf maandagnacht te horen in het hoorspel Emma's Feest. Maar kan u de rest van het verhaal er niet overslaan? Nee, dan begrijp je het niet. In de nacht van maandag op dinsdag om kwart voor één. Een... Oh, begrijp je? Nee, wat gaat u nou maar door? Emma's Feest. Probeer jij mee te chanteren? Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.